Fans van Aldi. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze? Deze niet. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Ja, oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> test hem zelf. Senseo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 2 uur Q Music News door Nu.nl Krijg je van Fika hamers Goedemiddag. Werk morgen thuis als dat kan en ga niet de weg op die oproep doet Rijkswaterstaat. Tijdens de ochtendspits wordt veel sneeuw verwacht en een sterkere wind. Daardoor is er slecht zicht tijdens die sneeuwbuien. Moet je toch de weg op, dan is het advies om voor vertrek de laatste weer en verkeersinformatie te, te checken. Het stationsplein van Utrecht Centraal is nog altijd afgezet. Het gaat om het gebied onder de overkapping. Die lijkt op een groot stuk bubbeltjes plastic, vertelt deze verslaggever van RTV Utrecht. Het zijn ballonnen die worden met lucht op druk gehouden dat ze bol zijn, maar ja kennelijk onvoldoende rekening houden met het gewicht van de sneeuw. Dus die bollen, als je van boven kijkt, zijn daadwerkelijk ingezakt. En nu zijn ze dus bang dat het misschien wel uh, gaat breken en dat de dingen naar beneden komen en vandaar dat het plein leeg moet blijven. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de risico's. De politie houdt de boel in de gaten. En dan naar Berlijn, waar nog altijd bijna 26.000 huishoudens... en ruim 1000 bedrijven zonder stroom zitten. De oorzaak is een brand in een elektriciteitsinstallatie. En die is opgeëist door een linksextremistische groep... als statement tegen de fossiele industrie. Mensen in Berlijn zitten nu zonder verwarming en warm water. En dat terwijl het vriest in de stad. De schade is groot en het herstel duurt nog zeker tot donderdag. En de grote vraag bij Eredivisieclub SC Heerenveen is... hoe komen we thuis? Het voetbalteam is op trainingskamp in Noord-Spanje... maar de vlucht naar Nederland morgenavond is gecanceld door de sneeuw. Heerenveen is nu op zoek naar een alternatief om thuis te komen... want zondag moeten ze spelen tegen Feyenoord. En dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het droog. Blijf oppassen voor gladheid. En het is maximaal tussen de 0 en 4 graden. Situatie op de weg. Er zijn vijf files gemeld. Op de A1, de langste, van Hengelo naar Osnabrück Tussen Hengelo en Hengelo-Noord. Vier kilometer. Je vertraging is daar een kwartier. Music. Wim van Helden. Met de alarmschrijf van deze week. Een nieuwe naam. Thomas Gray ga ik zo aan je voorstellen. Na Lady Gaga. En dit is Armin. Music. Oh, oh, oh. Music.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 is broke, forgive and forget. When the year comes round, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream.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 collega tegenover je die dechel en het volle worst meedeed, Ja, wat moet je als er toch zo weinig collega's op de zaak zijn? Dan kun je ongegeneerd hard en vals meezingen. Met bijvoorbeeld AHA en Take On Me, zojuist bekje mis ik. Ik wil je even voorstellen aan een nieuwe naam. Thomas Gray. Hij is een DJ uit Canada. 21 jaar is hij. En hij heeft de alarmschijf deze week te pakken. Dus meteen een lekkere vliegende start maakt hij. De alarmschijf van deze week heeft hij gemaakt met een simpele kick- en baseline. Dan krijg je dit. Dit is de basis van de alarmschijf. Vervolgens heeft hij er wat synth bij gedaan. Kijk, dan wordt het al wat vetter, hè? En er zitten nog wat vocalen bij. En over die vocalen gaan trouwens stevige geruchten. Dat het met AI gemaakt zou zijn. Op Spotify is namelijk ook geen enkele zangeres te vinden bij de credits. Maar Apple Music zegt dat de credits gaan naar ene Ellera. Nou, ik ben er even ingedoken. Dat blijkt te kloppen. Ellera, nog totaal onbekende zangeres. Maar het is dus gewoon een mens van vlees en bloed. Geen AI. En haar stem klinkt zo. Oké, okay, het is wel bewerkt, dat is duidelijk. Like en als je die kick en die bass en die synths en die vocalen bij elkaar hoort, heb je... De Q-Music alarmschijf. Thomas Gray. Rumors. Q. Q-Music. 20 jaar niks met het liedje gekund met het einde. Vandaag dacht ik, nou, hè, toch een beetje stroomstoring-effect. Goed, was mijn dolletje voor vandaag. Zometeen hoor je. Damiano Dabi. En we doen een... We zijn inmiddels duizend vergeten liedjes verder. Een vergeten liedje shuffle gaan we zo doen. Vanmorgen een speciale winterse editie van Ja of Nee, namelijk in de sneeuw. Ja, het was koud, maar het was wel heel gezellig. En ik heb ook nog een kerstengel gemaakt. Volledig in de sneeuw, daar ligt ze. Hoe kan het ook anders? Marietje Elzega maakt hier een sneeuwengel. Zullen we morgenochtend weer iets in de sneeuw doen? Ja, misschien kunnen we Luc van de Sportredactie even naar buiten sturen. Ja, leuk idee. We hebben we voor één ochtend Luc van de Sneeuwredactie.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 Autotaalglas. De ster in ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. Kies een van onze 700 thuisstudies. Nu met gratis tablet. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Oh, Cocoonen. Daarom hebben we deals.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 En meer op socialdeal.nl. Socialdeal, nee, okay. Social deal. deals die je niet mag missen. <middels> Budget Home Store, al twintig jaar meer dan je verwacht. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Maak je de doos open of laat je hem dicht? Wat zou er gebeuren als ik hem wel open doe?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 Welkoop. Weet wat te doen. Even schaften. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar. Een combi-deal, Een versbeleg broodje en drankje naar keuze. Voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Goede voornemens verdienen scherp zicht... Daarom heeft Pearl nu een nieuwjaarsactie. Dat is 100 euro korting op een enkelvoudige bril en zelfs 200 euro korting op een multifocale bril. Er gaat een wereld voor je open. Oh, oh, combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel, bekijk de voorwaarden op pearl.nl. 18 plus speelgoed. Dus. Ja! Echt serieus! 7, 7, 7, oh, wat een geld! 18.000 tot mij. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Dat klinkt een beetje gek als je zegt, hier en daar wat sneeuw, verder blijft het droog. Ja, verder blijft het wel droog. Als het niet sneeuw, blijft het droog. Dat is op zich logisch. Het je Cruyffiaans weerbericht was dit. Situatie op de weg. De A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen Buren en Hengelo-Noord. 3 kilometer, daar sta je 10 minuten in de file. En de A28, Hogeveen richting Zwolle. Tussen Zuidwolde en de wijk. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. van Helden. Lucas en Stier voor je na Damiano David. You with Komt er elke dag weer een nieuw liedje bij? Maar ik zet nu de Vergeet Mijn Liedjes playlist even on hold. Wins vergeet Mijn liedje. Liedjes, Shuffle. En Vergeet Mijn Liedje. Nou, omdat we inmiddels maar liefst duizend liedjes verzameld hebben, dacht ik even vol de spotlight op die playlist. Er zitten jaren werk in, hè? van jou, van mij. Elke dag hebben we een Vergeven Liedje in de spotlight gezet... en inmiddels hebben we er duizend verzameld. Dus ik dacht, leuk, weet je wat we gaan doen? De Vergeven Liedjes Shuffle. Daar werd gisteren zo positief op gereageerd... dat ik het vandaag gewoon lekker weer doe. En ik voorspel vast dat ik het morgen en overmorgen ook nog wel even volhoud. Um, genoeg liedjes dus om, uh, om te kiezen. Gewoon random drie tracks uit de Vergeven Liedjes playlist. Die vind je op uh, Spotify. Drie van die duizend liedjes dus. En aan jou de vraag van ja, welke vind je het leukst nu? Waar zeg je het hardst oh ja bij? Die heb ik lang niet meer gehoord en die zing ik gewoon mee. Is het deze? Back Uit de 90's. Ja, je kent ze van Dr. Jones en Barbie Girl natuurlijk. Aqua. Turnback Time. Of ga je voor die ene enige hit van Big Bro Was? This is Big Bro. Take it over, show. The ja, dit is weer iets heel anders, maar een heel mooi. London Grammar, weet je nog? Yeah, man so yeah, man so been so Laat me weten welk vergeten liedje wil je helemaal horen. De Q-App is van jou. Give me one, let me alone, give me sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. your dark skin, looking at me like you know me. I wonder if he got the G or the B. Let me find out see C, coming over to me. Yeah. These days are way too lonely, I'm missing out, I know. These days are way too lonely, and I'm not forgiving love away, but.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 To love me I need someone who needs me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 Holy Water. Wins vergeet me liedje. Vergeet me liedjes, shuffle. Ja, vergeet me liedje. Ja, met jouw hulp heb ik inmiddels duizend vergeet me liedjes uh, weten te verzamelen. Van die liedjes die je eigenlijk nooit meer hoort. Maar als je ze hoort, zing je ze gewoon weer mee. Um, vandaar de, de vergeten liedjes Shuffle. We putten uit die duizend liedjes die we verzameld hebben. Liedjes die je lang niet meer gehoord hebt. Welke van de drie wil je horen? Sabine zegt: Prachtig liedje van London Grammar. Zeker met dit weer. Doe voor mij maar strong. Kenneth zegt: Toeval bestaat niet, Wim. Afgelopen week speelde mijn Spotify-lijst. Big Bro was af met nu Flow, dus die wil ik horen. En Nanna gaat er weer voor Turnback Time van Aqua 90s Memories. Even kijken, Daphne. Hey Wim. Turnback Time heb ik destijds helemaal grijs gedraaid. Nuflo was de ringtone op mijn Nokia, maar Strong is echt een vergeetme liedje, dus ik kies die. Oké, okay, lastige keuze, maar het wordt dus uh, Strong en Kelly. Hé hey Wim, nou dat moet natuurlijk sowieso Strong zijn. Dat is gewoon de mooiste van de drie. Al vind ik ze alle drie mooi, maar dit is zo'n mooi nummer. Dus voor mij die. Kelly en de pakketje denk ik. Everybody. Ja, Shuffle. Prachtig met dit weer, zei Sabino. En dat is wel waar. Heel dat sfeertje, het plaatje is compleet. Kijk eens naar buiten en hoor dan dit.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 And a blind eye with a stare caught right in the middle Kan je thuisblijven? Tenminste, dat is het advies. Meer daarover zo in het nieuws om drie uur.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 wat mij minder ziek maakt en energie geeft. Het zit in ons bloed. Sanquin. For life. Let's go. Je rijdt de veelzijdige Suzuki e-Vitara al vanaf 31.995 euro. Vanaf 16 januari bij jouw Suzuki-dealer.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 Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van... e-boekhouden.nl hey, Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Hey, nu, 50% korting. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan?